Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In Os is een man van 28 opgepakt die met zijn auto op een agent is ingereden. Dat gebeurde volgens de politie gisteravond na een voetbalwedstrijd waar de agent toezicht hield. De agent kon net op tijd opzij springen en het kenteken noteren. De automobilist werd kort daarna thuis gearresteerd. Het was na de voetbalwedstrijd in Os onrustig. De politie voerde een paar charges uit om gevechten tussen supporters te voorkomen.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 In Italië is het proces begonnen tegen de kapitein van het gekapseiste cruiseschip Costa Concordia, Francesco Schettino. Bij het scheepsongeluk in januari kwamen zeker 25 mensen om het leven. Zeven passagiers worden nog vermist. Vandaag is een voorbereidende zitting waarbij de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld. Schettito is daar niet bij aanwezig. Italiaanse media wordt de kapitein al weken vervloekt voor zijn optreden nadat het cruiseschip op de rotsen liep voor het eilandje Giglio. Hij zou tegen de regels in het schip vroegtijdig hebben verlaten en anderhalf uur hebben gewacht met het slaan van alarm. In de VS zijn gist, sinds gisteren zeker 28 doden gevallen door tornado's. Staat Indiana werd het zwaarst getroffen, daar vielen 15 doden. Ook in Kentucky en Ohio zijn mensen door tornado's om het leven gekomen. Autoriteiten zeggen dat het dodental nog kan oplopen. Het weer in het zuidwesten kans op wat zon. Elders blijft het bewolkt. Het is 8 tot 14 graden. Morgenochtend zwaar bewolkt. Smiddags kans op buien. Dit was het NOE. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. En op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de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 Dat zeg je heel goed Albert-Jan, ik heb de Summer in mijn bol, ik heb er zin in hoor, absoluut. Je de Gloria Estefan en de Miami Samachine en Oye Mikanto. En dan werd het 9 over 3 uur, welkom bij uur 2 van Zandvoort op zaterdag. ZFM voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we allemaal in dit uur van dit programma doen Albert-Jan? Nou uiteraard rond de klok van half 4 doen we de evenementenagenda, dus ik zou zeggen houdt uw pen en papier maar even bij de hand. Voor de rest hebben we nog wat kort regionaal nieuws van in en om Zandvoort. Helaas hebben we geen verslag van de voetbalwedstrijd SV Zandvoort uit tegen Opperdoes. Want onze verslaggever kon helaas geen vervoer regelen. Maar wat hebben we wel en is aangeschoven? Joël Griegoleit. Welkom in de studio Joël. Dankjewel. Jij speelt ook bij SV Zandvoort, Met welk team speel jij? Bij de E7.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 Twee keer veertig minuten of is totaal veertig minuten? Oh, in, in totaal veertig minuten. Oh, oké, okay. en dan wisselen jullie ook wel van, van speelhelft? Uh, ja. Ook ja. dat. En hoe staan jullie in de ranglijst nu? Want het was een grote overwinning dit, hè? Ja, uh, nou, dat weet, uh, dat weet ik niet echt precies, want dit was onze eerste wedstrijd uh, van uh, dit jaar. Ja, yeah. oké, okay, dus dat moet allemaal nog even bijgewerkt worden. Maar goed, 5-2. En uh, hebben jullie ook een soort van Persie in het team, of niet?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 Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ik lehne mich zurück en guk ins tiefe Blau. Schließ die Augen en lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangen, Baum, auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Alle kommen vorbei, ich brauch die raus.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 Hier werd ik begraben Hab taube oren Weißen bart en zit zum garten Meine hundert enkel Spielen cricket auf dem rasen Wenn ich so daran denke Kan ich's eigentlich kaum mehr machen wordt des Plats Velfunder gevraagd op de radio Je hoorde Pieter Vox en Hals am See Jawohl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 Richard Tello. Nossa, Tello. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. als delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. hein?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 Ai, ai, se eu te leefbaar. Ik wil gewoon dat je me niet laat gaan. me niet laat gaan. Ik Oh gewoon dat je me niet me mata Ai, ai, se eu te pego, hei, Einer is door op de Zandvoorts Radio... Michel Tello en IC Chupego. Gevolgd door deze van Mika Relax... van alweer een paar jaar geleden...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 Neem even een slotwaterrobotje, dat heb je ja. zo meteen wel nodig, Dat zal ik doen. Zo dadelijk dat dus om half vier de evenementagenda bij CFM Sanford. Maar eerst hebben we nog een lekkere gouden over Kim Wald hier, de Four Letter Words. om half vier het einde van deze plaat van uh, Kim Wild en Four Letter Words en half vier betekent tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen Albert Jan? Nou, dan beginnen we vanavond uh, dansen bij Jansen is al een begrip. Maar... Dansen bij Jansen? Maar nu gaan we, de, vanavond kan gedanst worden in Danscentrum Dolderman in Theater de Krocht en dat begint om 8 uur. Dus als u zin hebben, te dan dansen. Danscentrum Dolderman in Theater de Krocht en dat begint om 8 uur.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 Protestantse kerk aanvang 3 uur. De 24e hebben we weer een wandelevenement. De 30e van Zandvoort. De start is om 8 uur tot half elf op het circuitpark Zandvoort. En natuurlijk de 25e is het weer tijd voor de Zandvoortse circuituren. hardloop-evenement op het circuitpark Zandvoort. Zo weer helemaal vol. Dat was hem weer. Dat was hem weer. Ging het niet te snel? Tot Maandag is het een herhaling. Tot zover even <laughs> met de agenda. Nou, ze kunnen de berichten ook nalezen op tv. Uiteraard. Kanaal 40, digitaal voor de digitale kijkers en analoog op kanaal 5 en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 I'm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 Nou, mocht u ons uh, uit de brand willen helpen, meld u dan uh, aan uh, via de e-mail e kan, uh, kan naar bestuur@zfmzandvoort.nl. Daar kan het naartoe en uh, dan nemen wij spoedig heel snel, heel contact, spoedig contact met u op. Oké, okay. bestuur at En we hopen snel van u te horen natuurlijk Zou mooi zijn, hè? Gewoon ja, zou geweldig. Zijn. Ja, oké, okay. moet je wel andere kleren aantrekken hoor. Want dit ziet er niet uit over, Jan sure. Ja, dan gaan we, we keuren met z'n en een -contact. Contact. Nee, nee, nee, allebei een cobert, hè? Minimaal Ja, minimaal. Oké, okay. tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag met heel veel lekkere muziek Blijf daarvoor luisteren naar de Zandvoortse radio En hier is Alexander O'Neill Een echte disco klassieker En die heet What's Missing?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 Wij kennen bijna alle luisteraars van C.F.M. deze plaats. lekker hè, die gouden oude show op de zaterdagmiddag. Door de Jim Crow's en Bad Bad Leroy Brown.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 4.5 En in de ether op 106.9. Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS nieuws van